Bijna alle stemmen zijn nu geteld. Alleen de briefstemmen moeten nog, maar aan de verdeling van kamerzetels verandert er niets. Oekraïne is vanochtend door Rusland aangevallen met drones. Doelwit was vooral de hoofdstad Kiev, zo melden de Oekraïnse autoriteiten. Er zijn zeker vijf gewonden. President Zelensky zegt dat Rusland meer dan 70 drones bij de aanval heeft ingezet. Een groot aantal zou zijn neergehaald. Stukken van neergehaalde drones richten verspreid over de stad schade aan. 200 gebouwen zouden zonder stroom zitten.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 En dat gaat je die Ze plaatst de deel met brede sfeer, haar paaien rok van Maar Potter roept ze gilt, de zee zit in me. Pieter, daar zijn we weer. Ja, heerlijk en korg. Fijn dat we weer zijn. Tante Leen en Zandvoort. Ja, geweldig. En dan komt er ook nog familie van me. Ja, dat is helemaal toevallig. <lacht> ja, lieve luisteraars, u bent weer rechtstreeks verbonden met het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Austra en u hoorde al de stem van Korg Draaier die weer verantwoordelijk is voor de muziekkozen, de techniek en de algemene regie. Fijn dat je nog steeds in Nederland bent, Korg. Ja, ik heb begrepen dat jij uh, qua regie moet jij wat leiding hebben.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 Maar daar kwam het uh, rode kool bij en een koolraap en andere uh, aanverwante artikelen hoeven ze dat dan hè? Nou Dan praten we over de uh, twintige jaren, 1920, 1930. Twintig jaar. Ja. Maar die hebben het niet zo lang gedaan, maar die werd uh, boekhouder bij de firma de Boer in ja. Haarlem. Daar was je als boekhouder is je daar begonnen. Helemaal in die zaak uh, opgenomen. Ja. En toen heeft mijn vader heeft dat zaakje overgenomen, maar niet de winkel. Mijn vader is met een handkar begonnen, een hondenhandkar. Een hondenhandkar, Le ja, leg dat even ja, uit. Uh, hij had een hond, Bobby. En heb je die uh, nog gekend, Jon? Nee, die heb ik niet gekend. Voor jouw tijd? Nou, mijn, mijn, ja, voor mijn tijd. Mijn broer. Die was toen twee of drie jaar ja. en die staat of voor de winkel en daar ligt nog Bobby achter. Maar toen liep Bobby al niet meer onder de handenkar. Hij liep eronder? Ja, eronder om te duwen. Dat is was... het niet zielig voor zijn hond? Ja, hoe die is gekomen is dat weet ik niet hoor. Maar hij had er wel plezier van want uh, als iemand die handenkar kwam lijnen sprong je onder die handenkar en dan ging je duwen. Nou, dan moest je hem tegenhouden, ja. zo'n kracht had die hond. Ja, er zat wel een handrem op, want anders dan trekt die hondje de hele dorp door. Nou ja, nee, ja, je moest goede hakken hebben. Ja, remmen. <laughs> remmen met je hakken. <laughs> maar het was een stevige hond dus om zo hard ja, te trekken. Ja, een soort uh, herdershond was het. Zo. Ja. Je zou het nu kunnen vergelijken met een fiets, zo'n elektrische fiets. Je moet wel trappen, maar dan gaat het helemaal automatisch. Ja, zoiets ja. Maar toen met een hond. Ja.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 En het hij was een gehoorzaam paard? Een beetje zangerijnig was hij. <laughs> zangerijnig. <laughs> ja. En als je hem nou een worteltje gaf, dan was hij goed? Ja, ja. Mijn vader uh, kon hem wel lezen en schrijven natuurlijk. Maar voor de anderen was hij een beetje zangerijnig. Ja. Dus ja. Hey, kinderen, daar moest hij niets van hebben. Bijten? Nee. Nou ja. Een beetje hinneken uh, natuurlijk. Uh, een beetje. Ja. Hij was, hij was niet zo vriendelijk. Oh? Nee.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 was mijn oma Maarten, was dan bij de Boer En dan had je Stevens met zonen en uh, de mijn Kok. Ja. En daar werd gekocht. En dat werd dan uh, thuisgebracht. Of je ging het halen met paardenwagen? Met paardenwagen. En dan ging je om vijf uur s morgens met paardenwagen er naartoe. Ja. <coughs> en dan kocht je het. En dan uh, ging je weer weg naar de toe. Naar wat een belachelijke, belachelijke tijden: vijf uur weg.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 For a lemon is impossible to eat. Ja, Koer, wat was dit? Uit 1965 van de CD Jukebox Hits. Trini Lopers met The Lemon Tree.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 Nou, hij ging er niet van door, maar toen die handker weg, eigenlijk weg was en het paard er was, ja. was er eigenlijk geen werk meer voor, voor de, voor de, voor de, de hond. hond. En die mocht maar meelopen. lopen. de hond liep gewoon met het paard mee. Ja. En ik weet nog een verhaal dat ik dan van mijn vader gehoord heb. Je Piet een had en die zat onder de andere schuitengat. Had hij een kruidenierswinkeltje en daarachter had hij een tuintje met konijnen.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 Hij rijdt in de kroeg met zijn paardenwater en dan komt die hond aan met een groot wit knijn in zijn bek en ging voor het paard lopen. Ja, mijn vader wist niet hoe gauw die tuin moest kopen. Ja. Om Piet te waarschuwen, uh, te waarschuwen. Dat hij een knijn had, maar dat hij maar hem op moest eten, want dat knijn was dood. En hij je het lekker opgegeten? Dat weet ik niet, want. Oh. Ja, als je zelf een konijn hebt, eet je niet zo gauw op. We hadden vroeger ook konijnen. Ja. En als ze geslacht werden, dan aten uh, Cor en ik geen konijnen. Je Want gaat de, niet je eigen, eigen beestje Nee, die ging, dat beestje ging je altijd voeren. Ja. En, en dan tegen de kerst dan, uh, werd je nek omgedraaid. Ja, nooit gedaan. Nooit gedaan. Pieter, Pieter. ik zie niet ineens een relatie tot de blanke bil. Ja, ik, ook. <laughs> ik wou net zeggen, de oh. blanke billetjes. <laughs> ja, dat waren de stropers, hè? Ja. Ja, ja dat waren de blanke billen. Ja, daar hebben we nog een mooi verhaaltje over. Zeg het. Nou, die ging altijd stropen. Omer Leen, schoonvader Frits en uh, die oude, oude wiel. Ja, dat is wel dat familie Kees, van je. Explinkable. He? Hey. Ja. Maar die gingen stropen en dan ging je s'nachts op het konijnenpaadje lopen en waar ze al die strikken gezet hadden. En dan, als ze een knijn hadden, dan werd hij vastgebonden en aan een stok... op de rug zo, en dan deed dat knijn er zo op. Maar toen was altijd donker, dus knijn eruit. Op een zeker moment zegt Amalene eh, tegen mijn schoonvader. Hé hey joh, trap niet zo tegen mijn kuiten aan. Mijn schoonvader zegt tegen mijn kuiten dan." Hij zegt, ik schop helemaal niet. Nou, weer een paar honderd meter. Frits, help. Ja. Pot voor dikkepie, zal het netjes zeggen...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 Eten en uh, nou honger, ja, de eerste jaren ging het nog wel, maar de, de 44 en 45 was erg moeilijk natuurlijk. Ja, je kon niks verkopen. En dan ging je wel eens naar Beverwijk toe om met paardenwagen en het pontje over te doen. Dat was een pond. Dus tunnel, toen een, een pond. En dan uh, kreeg je wat adressjes en ging je dan langs. En dan uh, had je misschien een halve kar met groenten en. Uh, Aardappelen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 We hebben Nelly gehad en Pukkie. Ja. En we hebben een paar Poolse paardjes gehad. En dat, uh, die, dat waren lieve paardjes. Maar die gleven uit op zo'n zo zo deksel van, van zo'n put, weet je wel, zo riool, zo'n rioolput. Ja. En dan was die kreupel, ja, dan moest je hem af laten maken. Ah, dat was zielig. Ja. En alleen hebben we wel eens een paard van Ukkie, uh, van de Schillerboer. De schilleboer. Ja, zeker wel. Aardig. Ik ken Zonvleet ook nog een Heel beetje. Heel aardig man, uh, groot gezin, en je woont op de Kruisstraat. Ja. En dan ging je daar de paard halen, Dat stond ook in het zomerhuisje. En daarnaast van hij. Prachtig. Ja. Dan gaan we weer even naar de muziek.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 in een schuurtje stond hij. Achterin de Van oost In de oost ja. En uh, midden in de nacht hoort mijn moeder zegt, ik zeg tegen mijn vader. Hij wordt eens even wakker. Want ik geloof dat ik dat paard hoor. Nou, uh, mijn vader eruit. Met, met zijn witte onderbroek en zijn witte hemd. Hè, dat had ik vroeger ja. allemaal. En uh, die doet de keukendeur open. Ja, en paard. Dat paard ziet dat de, die witte schim van mijn oh. vader. Ja. <laughs> en die.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 Leuk, leuk, leuk. Uh, jou, jouw vader, wanneer is hij ermee gestopt? Met de, de groentehandel. Want op een gegeven moment, jij kwam in de zaak, je broer Korzel kwam erbij en. Ja, ja, toen moesten jullie verder. Ja, maar het is eigenlijk draaier en zone geworden. Ja. Want mijn broer, die, was, die werkte toen bij mijn bijners, dat was in, in Haarlem. En dat beviel hem helemaal niet, en toen werd hij ziek. Ja. Toen had hij uh, pleuritis en naadloos heeft hij hersenvliesopsteking gehad. Hij heeft nog tien maanden in het ziekenhuis gelegen, in de Marie Stichting. En toen kwam hij terug en toen is hij ook in de zaak gekomen. Dat is de vader van onze koor, die hier staat. Ja. ja. Precies. Ja. ja. En zo toen is het eigenlijk, eigenlijk uitge... De firma draaide uitgebreid tot uh, de winkel zo. kwam in oost Ja.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 Een voelingswaadje, even bij Davids vandaan, weet je wel. maar nou Dirk van der Broek zit, dat ja. was vroeger Davids. Open achterbak? Oh, Zo'n zo huifje, hè, had je ja. er bovenop zitten. En dan ben ik uh, eigenlijk de, de nieuwe wijken erin gegaan. Wel, volgende... Welke wijk had jij, uh, Jom? Ik ging, uh, begon in Korsloren, met uh, eigenlijk mijn op Keijsler en meneer de familie Gerk. Uh, ja. En dan ging ik zo naar de tolweg, al die. Uh, in de Tolftoolweg, in de Tranendal en de Vogelenbuurt, de Sterflet, en dan kwamen we zo bij, bij, mij thuis. bij de Zuidboulevard ja. uit en, en dan ging je om ja had je Lavamann en de Werra de En dan kwam je zo. Je kent al je klantjes nog, hè? Rijden gegaan. Rij, en dan kwam je bij de familie Jastra. Ja, je kent ja, dan al dan je klantjes. kwam je nog bij Toon Hermans. Ja, die daar op. woonde. Ja. Die dus begon altijd te zwaaien als er iemand getrouwd was. Stond hij op het balkon en dan stond hij naar de bruid en om te, te zwaaien. Nou, dan werd misschien de helft wel weer gescheiden, maar ja, goed. Ja. Hij heeft toch gezwaaid. Ja.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 in, in mindere mate natuurlijk, omdat je dat hele jaar door hebt. Heb je bloemkool, persiebonen, andijviers, kent zo geen Je hebt het hele jaar door. Ja. En er waren geen seizoenen. Nee. Vroeger zaten de mensen zich te verheugen in het voorjaar, als er zo'n Hollands bloemkotje kwam. Uit de kast vandaan. Ja. En, en vroeger had je de heerlijke montagnes... persiken. Ook uit, uit de kast vandaan. Ja. En aardbeien en. Ja, die komen nu ook de kast, maar die komen een heleboel uit, uit het buitenland ook natuurlijk. Hey, het verschil in smaak proef je? Ja. Vroeger had je uit de kast pruimen Ontario's. Die, dat, dat was een heerlijke, heerlijke pruim was dat, dat komt allemaal uit de kast. Druiven, frankendalers en Alicante en de groene muskaat van Alexandrie. Nou, dat was een muskaatruif zo. Maar dat was allemaal heerlijk. En ik kan dan niet zeggen dat ik de druiven van op het Heden zo lekker vind. Ik kan me dat goed voorstellen, weet je. Ja. En, en de echte mensen verheugden zich erop in het voorjaar. Als dat jonge goed allemaal kwam, hè? een bosje raapstelen. Ja. Ja, dat bracht ook niet veel op vroeger, maar dat was heerlijk. Ja. En wie eten nou nog raapstelen? Ja. Ik wel, ja. ja. Als ze er zijn. En postlijnen zitten in... En van vier ons. Nou, ik had vroeger uh, drie of vier op mijn wagen staan. En dat verkocht? Ja, natuurlijk. Ja. Had je grote gezinnen. Ja, de was had zo'n 8 pond of 5 kilo spinazie. En er zaten ze nog verder vaak nog bij pitjes ook. moesten ze nog allemaal uitzoeken. Ja. <coughs> ja, tijden. Tijden zijn dat. Maar goed, jij bent aan het uh, venten en uh, je bent aan het lopen. En je gaat trouwen. Ja. Met Corrie. Met Corrie. Hoe kom je opeens aan Corrie? Ja. Ik kwam mijn Dries vandaan. Ja. Yep. En uh, had ik een neef van. Uh, een paar neven van. Kerkman. Oh, dat was een tweede zusje van, uh, van. Mijn vader. Die woonde in de Jans Theestraat. Die had drie, drie zoons. Jaap, Floor. Floor ken je ook wel. Ja. Van de gemeente. En Cor. En er zat een lekker ding uh, bij Van der Werven in de winkel. Zo ging dat. Zo ging dat, hè. En ik hoop op mijn broekje natuurlijk. je oh, natuurlijk. Lekker ding, even zwaaien. Ja, zo is het een naar het ander gekomen. Veel zwaaien en zo Uit, meenemen. Ja, dan moest ik wel even vragen aan mijn schoonmoeder, want uh, ze was nog jong. Ja. 15, 16 jaar was ze ongeveer. Ja, je ja, was een stukje ouder. En ik was zeven uh, jaar ouder. Ja. En zo is het gekomen.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 je hebt maar ook nog... ze, ze heeft mij nou ook verwend hoor. Oké. Okay. Moet ik even bijzeggen? want okay. oh, dat krijg ik straks ruzie thuis. Ja. <laughs> hey, maar Jan, je had naast dat harde werk als, als groenteboer... had je ook nog tijd voor je hobby, het handbal. Ja. Want dat heb je ook jaren gedaan. Ja. En daarnaast het uh, clubhuis bestieren en ja. dergelijke. Ja. Hoe kon je die tijd opbrengen? Hoe meer je doet, hoe meer je kan. Ja. Zeg ik altijd. Je beschikt over en... je eigen agenda...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 Nou, dat was altijd feest. Maar daarvoor speelden we altijd in, uh, in de oude raai, Met die houten vloer en met die spijkertjes daar omhoog. En dat was een feest daar altijd hoor. Want als wij daar kwamen, oh, de knar is gaan handballen. En daar kwam al het volk. Ja, er stonden er zo'n uh, zo duizend man om je heen. En ja, dat is natuurlijk leuk spelen. Dan kon je de afgelopen handtekeningen uitdelen. Nou, oh, nee hoor, dat niet. <laughs> uh. Hele bijzondere periode. We gaan nog even naar de muziek. Het en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied? Knolraap en lof, schorseneren heren en prei op bladzijde 85 van onze bundel. Kampen bedreigen het menselijk leven. Knoren en los, losse lieren, Waar is zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knoren en los, losse en brein. Gif in de bodem, lawaai gebeuren, knora en los voor leren en lagere temperaturen, knora en os voor Libanon, El Salvador, Suriname, knora en los voor en etenreclame, klamme. en los voor s'n Degeneratie en makelaardij, knolraad en os, Heel onze wereld wordt in moesten nee. Knorra en los voor ze hier en vreem. de stijgende stijgen de lasten. Knorra en los voor ze hier en Liegen bedriegen, oneerbaar betasten. Knorra en los voor ze hier en verval en terreur in de straten nola allo slieren en dreig op idioten en voetbalfanaten. vanuiten nola zoals slieren en dreig ziekten en vieze gezwellen nola allo zoals en dreig hoef ik zeker wel niets te vertellen. Knolraad en neer en vrij. Duistere driften en afgoderij. Knolraad Knolra, en los, en vrij. Wie zal ons redden? Wie die maakt, die die ons maakt ons weer vrij? Knolraad Knolra, en los, en vrij. Overal zien wij ze groeien, de horden knoldraat en los, heer en heer. Mensen die steeds minder menselijk worden, knoldraat en los, heer en heer. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knoldraat en los, heer en heer. Mensen die lasten, schimpen en bulken, knoldraat en los, heer en heer. Mensen gespeend van gevoel en geweten, knoldraat en los, heer en heer. En wat die mensen niet allemaal eten, los, voorzitteren en pijn Nooit meer, nooit meer keert het getij. Knolrapenbots, leren en prijs. En zet u dit er dan ook nog maar bij.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 Dus er waren broers en dat is het gebleven. Oké. Okay. Dus, nou, dan gaan we weer eventjes verderop en dan gaan we naar leven van Orden. Ja. En uh, Arie van Orde die ging... nou lag eventjes verder blijven. Zat er zat een nooit in de halterstaat Wim Bos. Ja. Bovenaan. Nou, dan gaan we naar de Stationsstraat. Daar begon ja. Jaap van de Bovenaan. Was dat niet hetzelfde uh, van Jaapie van Jaapie? Apie Apie van Jaapie, Jaapie? van Jaapie, ja. Dat was op het Krikplein. ja En beneden aan de stationstraat daar had je Kees van Roon. Ja. En zijn zoon die heeft het ook weer overgenomen. En naderhand is Arie van Orde daarin gekomen. Oké. Okay. En die ging ook naar het strand, naar die huisjes. Ja. Om die te, te beneden. En, en Toestijnen dat ging ook naar het strand om al die uh, huisjes vol groenten en aardappels en fruit te voorzien. Ja. Dat is, uh, was ook een beetje apart natuurlijk. Maar hadden we nog meer, Jan? Uh, nou, daar hebben we vroeger in de Kerkstraat Bertenskamp. Die zullen de mensen zich ook nog herinneren. Ja, en Jan Kemp kon ook heel goed uh, accordeon spelen, Jan Kemp. En we en we hebben... gingen we naar de we gingen we Bakkenhoven, er werd nader we door Jaap de Jong, ja. zijn schoonzoon, ja. en we tegenover zat Wim tegenover zat Wim de Rode. Ja. En zo hebben we nog een hele boel, Jan, want ja. ik hoor ondertussen al de, de, de afsluitmuziek uh, klinken. Oh. Maar... maar je hebt in Noord nog Willem Bos gehad en Piet Wolbeek. Ja, en op de en tol... Jan Filmer op de, tolweg. Oh, op de Tolweg. En dan heb je toch de uh, hangjas en de zo Zozaart, die kwamen uit halen. Die kwamen een het langs rijden? Met de van langs. En, en, dat... en Hannes Veen, die heeft ook nog uh, gevend. Er zijn er een heleboel, Jan. Wij noemden nog... die mensen allemaal piekeniers, hè? Die van buitenaf kwamen wel, ja. Met een vrachtwagen om hier te verkopen. Ja. En die gingen voor je winkel staan. Nou, met... die niet, hoor. Die hadden ook een vracht... maar voor de oorlog wel. Vracht... wel. Voor de oorlog wel. Nou. Maar na de oorlog dan hadden, we, hadden ze gewoon een wijk. Ja. En dan had je nog een paar aardappelboeren: Bol, Jan de, Rode. Jan de Rode, met jouw broekie. en Geer en Piet Kopen van leven Jan en Ongelooflijk. Ja. Zoveel groenteboeren in Zandvoort. En Arie Bol had dat zo'n leuke spreuk. En het is. Als je over het weer had, zei hij. Uh, Draaien de winden, uitlopen de wijven, loeien de koeien, dan ben je geen goeie. Kijk, die houden we de... erin.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 Volgende week dan gaan we hier praten met Kees Bruinsel, jou ook bekend. Ja, heb ik gelezen. Over Jupiter, Jupiter en zijn vader en hoe hij het allemaal is begonnen daar in de Haltestraat. Ik bedank Cor voor de techniek. Je hebt weer geweldig muziek gehad. Ik heb het best gedaan met Pieter. Goed zo Cor. Nou, ik vond het hartstikke leuk. En vooral mijn neef erbij. Hè. Ja. We zijn als draaier in de meerderheid. Hè. Ja, ik voel ja. me heel goed. Ja. We gaan afsluiten. We wensen u een heel fijn weekend toe.